Uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Woonminister De Jonge waarschuwt dat er nog minder huizen gebouwd gaan worden dan eerder werd gedacht. Het komt omdat er niet genoeg grond is om de huizen op te bouwen. En de hoge rente en de gestegen bouwkosten die helpen ook niet mee... Ondertussen stijgt de vraag naar huizen wel harder dan het kabinet had gedacht. Nogal een domper dus voor het kabinet, toch collega Ewo Tkivit? Ja, dat kun je wel zeggen. Het kabinet heeft uh, grote doelen gesteld. Voor 2030 moeten er 900.000 woningen bij uh, komen. Want er is een groot tekort. Het tekort aan betaalbare woningen ook. Starters komen er niet tussen. De minister wil nu dat gemeenten en provincies extra hard hun best gaan doen... om andere locaties te fixen waar de woningen dus wel gebouwd moeten worden. 1,2 miljard euro... Zo hoog is de boete die social mediabedrijf Meta moet betalen aan de EU. Omdat ze gegevens van Europese Facebook gebruikers in Amerika opslaan. En dat mag niet zomaar. Meta moet de gegevens nu verplaatsen, zegt online privacyclub Bits of Freedom. Maar de boete is eigenlijk over met ja, terugwerkingskracht. Dus wat ze nu, op dit moment is het niet privacyvriendelijk. Dus daarom is die boete opgelegd. Dus dat is wel super tof. En ook hoe hoog die is, is, is denk ik echt een, een statement wel vanuit de EU. De zoektocht naar Madeleine McCann gaat verder. Dat is het Britse meisje dat meer dan 15 jaar geleden vermist raakte toen ze met haar familie op vakantie was in Portugal. De zaak krijgt sindsdien wereldwijd nog altijd steeds aandacht. En vorig jaar wees de Portugese politie een Duitser aan als officiële verdachte van haar verdwijning. Ze gaan morgen naar haar zoeken in een stuwmeer dat op zo'n 50 kilometer van de plek waar het meisje vermist raakte ligt. En eentje in de categorie foutje bedankt. Het eiland Goeree-Overflakkee hoort natuurlijk bij Zuid-Holland. Maar op een site van de overheid eventjes niet. Op een kaart met de veiligheidsregio's in ons land staat Goeree-Overflakkee bij Zeeland. Ja, en dat klopt niet, want het hoort bij de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En gelukkig zijn de Zeeuwen wel wat gewend. Bij de NS werd Middelburg ooit in Zeeuws-Vlaanderen gezet. En op een kaart van de Xenos hoorde een keer ook het eiland Schouwenduiveland bij Zuid-Holland. Terwijl dat wel bij Zeeland hoort. Heb ik nog het weer voor je. Het is zonnig en een beetje drukkend. Met lokaal ook een onweersbuitje. Het is een graadje of 25 in het oosten. Langs de kust is het wat koeler. Vanavond wordt het overal wat koeler. En morgen blijft het onder de 20 graden. Een Stukje kouder dus. Maar het blijft wel lekker zonnig. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In onze regio rijdt het verkeer langzaam over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar... tot aan knooppunt Rotterpolderplein over 9 kilometer met een half uur tijdverlies. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein... bij Amsterdam-Slotervaart. 10 minuten vertraging op de N201 Hoofddorp Zandvoort bij Heemstede. En 10 minuten op de N205 vanuit nieuw naar Haarlem bij Haarlem. Ook 10 minuten vertraging heb je als je over de N231 vanuit Amstelveen naar Alphen aan de Rijn rijdt... bij Kudelstaart, 2 kilometer file.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 Ik, uh, ik, ik, ik jaag de bente zelfs uh, op stress. Nou, maar dat is niet de bedoeling. Um, straks om tien voor half negen gaat het eerste blokje van, uh, van twee. Het zij één. Want ze hebben één uh, lang nummer van zeven minuten. En dan uh, worden het vijf nummers. Uh, maar dat uh, ter, terzijde. Doulant is uh, vandaag uh, te gast. Dat is een leuke introductie van deze alternatieve Die op 18 mei. Uh, we begonnen met uh, Max Palman. En dat heeft ook een reden. Want uh, hij gaat vandaag zijn EP schuine streep album presenteren in Skatepark in Amsterdam. Dus dat is de reden waarom we hem uh, laten horen. Um, dan ben ik weer uh, de titel van dat, uh, van dat album weer kwijt. Ja, ik heb het af en toe een beetje zit het in mijn bovenkamer, niet helemaal oké. Okay. Uh, want ik uh, heb altijd graag dat ik dat gewoon moeiteloos uh, produceer. Maar dat is even niet mogelijk. Goed, uh, deze Max Paulman doet vandaag met zijn band... Een optreden al daar in Amsterdam Noord. Je kan er volgens mij nog naartoe. Dimte Hamergracht Moet je wel met een pontje het ei over. En dan uh, kom je er vanzelf wel. Dus dat uh, is dat. Zij zei het al, Dublin is uh, vandaag de uh, gast. En uh, zij gaan uh, straks spelen. 10 voor half negen. Dus tien voor half negen. Dan uh, gaan we uiterlijk uh, beginnen. En dan is het de bedoeling uh, dat we dus drie blokken van twee. En het zij dus één nummer. Wat in één van die twee blokken. Want ze hebben één lang nummer van zeven minuten. En dan worden het vijf nummers. Dus kun je een beetje het volgen? Denk het wel. Ik ga het straks nog even een keer uitleggen voor de mensen die het niet helemaal snappen. En dan uh, het spoorboekje. Want er zijn ook nog hele leuke dingen uh, te melden. Want bijvoorbeeld. Deze dame heeft na zes jaar weer besloten om een een nieuwe single uit te gaan brengen. Dus moeten we daar wat aandacht aan geven. Hoewel, dat heeft ze niet echt nodig. Soda Night uit 2015 van het album Moziek. Een van de singles die afkomstig is van het album heet The Top of Mind. And bought her. He went out and bought her all that she asked for and adored, but he could never get her. is dat als je op een gegeven moment een aanleiding hebt om iets te laten horen. Deze Bram van Lange die is ooit hier bij ons in de uitzending geweest. Maar dat dateert ook alweer van twee jaar terug. Op 1 april 2021 heb ik even nagekeken vandaag. We hadden nog plastic boterhamzakjes om de plopkappen van de microfoons heen. En dan weet je al hoe laat het is. Want dat was nog in de periode dat we nog anderhalve meter afstand moesten houden. Maar toen was deze Bram van Lange te gast. En dat heeft ook reden, want... The Water, dat is een van zijn meest recente singles. Is drie dagen oud, dus uh, dan weet je dat ook weer. Maar hij is uh, komende zaterdag te gast bij een aantal collega's van ons. En dat is dan een collega omroep in Woerden. Namelijk RBL Woerden daar uh, heeft en daar zwaait... Maarten voor De Scepter over het programma Podium 107.1. En daar zit die brandverlangen dus in. Op zaterdagmiddag dus, tussen 4 en 6 hoor je dus weer meer van deze brandverlangen. En dat was de aanleiding om hem even te laten horen. Daarvoor hoorde je Top of Mind van Knight. En zij komt morgen met weer een hagelnieuwe single, Oceans. We hebben geprobeerd om hem vandaag al afhandig te maken, maar ja... Er zijn ook nog allerlei andere kapers op de kust. En het is onverbiddelijk. Als je een nee krijgt van de manager. Dan moet je daar gewoon aan houden. En bovendien. Knight is tegenwoordig wel een beetje een status. Uh, die uh, een beetje op het hoofdpodium van Bevrijdingspoel thuis hoort. Om maar even wat te noemen. Dat geeft al een beetje de omvang van die band aan. Uh, bovendien uh, hebben we gelukkig uh, dan nog altijd het materiaal van een tijdje terug. Zoals is hier van... Acht en zes jaar geleden, want uh, daar praten we dan over. Over nieuw materiaal gesproken, want morgen komt er nog een single uit. En het is eigenlijk het titelnummer van de EP, die een week later wordt uh, gepresenteerd in het Vulko-theater in IJsselstein. Wij hebben daar wel weer groen licht uh, voor gekregen om die single vandaag al uh, te laten horen, want morgen komt die officieel uit. Dat is de Girl from 99. Ook deze dame zat niet zo lang geleden... in dat programma wat ik net heb gezegd. Podium 107.1. Melanie Ryan, want zo heet ze. Ze komt oorspronkelijk uit Nieuwegein. Maar tegenwoordig is ze één deurtje verder. In IJsselstein woont ze daar nu. En dat Theater is ook in IJsselstein. Dat nummer, Girl from 99... want dat is het nummer wat je gaat horen. Is dus van het gelijknamige EP... die dus... Volgende week echt ten doop wordt gehouden. I'm going around circles. It's hard smile the pride side i just don't know how to find her sometimes somehow even if Is te besmettelijk, laat me hengelen Is een cybercrime, fishing baby, ik ben high on life Hippie baby, het is that or die, je kan uit Maar je vriend is thuis Je vriendje heeft een time out, sta in de hoek Je vriendje heeft een time out, sta in de hoek Het is rood licht in de discotheek, maar ik steek over in de discotheek. Hm. Vier dranks in de discotheek En ik geef over in de discotheek. Mijn pinpas helpt het is kwart voor drie, zonder brillen in de keddoek. De vak te zien. In de wees ik heb moeite om het vak te zien Om het pad te zien, om het pak te zien Pis pak te zien Pis op jou en je pak is nat Pis op jou en je tas ik pis op jou en je watse bak Ik ben een brandalarm, ik maak je schatje nat Wisten was je jibben je afgemaakt Ik zag je stiekem raken aan je witte was En wordt weer een pauze ingelast Je vriendje heeft een time-out Sta in de hoek Je vriendje heeft een time-out Sta in de hoek Je vriendje heeft een In de hoek. Oh mijn onkel die ga in een vak geeft, mijn vinger op de Q en mijn piemel op stage. Let's go. dames willen op de foto. Een backspin gaan meteen slow mo. maar koud. hele crowd. Wow, wat wil je? Je vriendje op de hoek het is koud. Hij bibber. Dan de trillend, bang en trippend. DJ je oom onkel je munten in. Uh. adria Adria. munten. Je vriendje heeft een time out. Sta in de hoek. Je vriendje heeft een time out. Sta in de hoek. Die jongens die hadden vorige week in de Melkweg een behoorlijke optreden gegeven... ...waar het dak er bijna letterlijk ook af is gevlogen. Rens, Jair en Ome Unkel. En uh, Jair die wil hier komen. Rens is al ooit geweest. En Ome Unkel, ik weet niet of die ooit nog zal komen... ...maar misschien moeten we daar maar eens een keer over gaan praten. Daarvoor hoorde je Melanie Ryan en het nummer Girl from 99. Nou, ik heb net uh, toestemming gekregen om uh, nog meer Nederlandstalig uh, werk te laten horen. Want deze komt morgen ook uit. En dat is Barnsteen. Mierzoet, mensen. Goed, heet dat nummer. Hij dat zijn ouders elke week. Zorg voor de mensen om hem heen. Als ik het even niet meer weet, is het.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 Zit nooit in de weg. Vergeet me als ik koppig ben. Hij zorgt dat hij er voor me is. Ook als hij ver weg zit. Met zijn spaanse temperament en ze zuiden. Het zit goed in voor- en in tegenspoet. Zorg dat ik me zeker voel. Dit is hoe het is bedoeld. Dit idee. Denk klein en realistisch, wees niet de ambitieus in je missies Straks faal je, dan bouw je, ga naar school, zoek een job, dat haal je Maar kan niet meer negeren wat ik voel, verdien mijn money, mijn collega's die zijn cool En ook al heb ik een ergonomische stoel ik zit niet op mijn plek, wil niet te lang stilstaan bij dat wat ik niet heb. Ik weet, ik heb het goed, ik weet, ik ben geblest. Ik weet, als ik een fout maak, dan leer ik weer een les. En ik weet dat ik mijn happiness niet halen kan met cash, fair enough. Maar wat moet je met de eenkamerwoning? De muren komen om me af, en hit voelt als een loting. Ik kan niet hangen met de huidige begroting, iedereen een nacht voor de koning. Ben je met een reden altijd al geweten dat ik meer kan, meer kan in dit leven?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 Voor mij, want ik ben royalty royalty net als jij Ja, dat was Marvin Adam, waar hij had hier de hulp van Raoul Michel en dat nummer dat heet Royalty is een reden waarom ik hem ook draai want vorige week ging het jammer genoeg de mist in, het hele telefonisch gesprek wat ik aangekondigd heb maar hij heeft zijn timer daarvoor toch vandaag speciaal aangezet, want je hoort hem al Marvin, Adam, goedenavond Hele goede avond, ja. Ja, want uh, wat uh, ging er we vorige week nou mis? Ja joh, ik, uh, <laughs> ik ging een wandeling doen en ja. ik, uh, ik dacht voor een verandering neem ik even niet mijn telefoon mee. Ja. En toen uh, was ik helemaal de tijd vergeten. Toen kwam ik uh, ja, net te laat thuis en toen... Uh, gemiste oproep, ja, hè? Gemiste <laughs> oproep. Oh, <laughs> ja. <palen. laughs> ja, nou goed, je hebt nu uh, vandaag nog een herkanting. Dus we gaan het even hebben over het album wat je nog niet zo lang geleden hebt uitgebracht. De 2 plus 2 is 22. Klopt, klopt, klopt. Ja, ja. En, uh, thanks voor het draaien. Ik hoorde net al een leuk liedje voorbij komen. Ja, ja dat is uh, royalty, hè? Ja, zeker. Ja, ja um, uh, nou ja, uh, je hebt ook nog een, andere, uh, een ander project, om het even netjes te zeggen. Middenweg. Klopt, met ja. Lucas de Gier. Ja. Um, voordat we even over jou hebben, gaan we eerst even een klein stukje Middenweg doen. Uh, ja, goed. Gaat, dat, uh, gaat dat ook nog weer ergens een bepaalde doorgang uh, krijgen de komende tijd, of niet? Dat gaat juist de, de komende tijd uh, zo gaan krijgen, want uh, nu heb ik mijn album uitgebracht. En uh, ja, de komende tijd, uh, vanaf de zomer, gaan we singles releasen met Middenweg voor ons tweede album. Aha, dus uh, duimendraaien van Lucas, dat is voorbij. Dus uh, jij komt nu uh, in die wandeling van vorige week om je Lucas tegen. Hé hey joh, moeten we moeten weer aan de slag. Zo ja, we moeten weer even aan de slag. Zoiets, ja. ja, ik weet het. Dat zou zomaar kunnen. Um, hey, hey, vast, daar zitten natuurlijk verschillen tussen Middenweg en wat jij doet. Dit klopt. Met ja? Middenweg is het wat uh, rauwere hop ja. En uh, voor mezelf is het uh, iets meer een combinatie van pop en rap. Ja, pop en rap. En dat is wat, uh, wat, je, wat je dus zelf uh, maakt. En dat merken we dus eigenlijk op, uh, op die tweede album. Klopt, inderdaad. Dat is echt, uh, net als mijn eerste album eigenlijk, dat is echt uh, die mix van pop en rap, dat zit echt dicht in mijn hart, want ik heb zelf ook veel songwriting gedaan en ik hou ook echt van pop, dus dat zit in die muziek uh, mm -hmm. heel erg. En ook uh, met dank aan de producer met wie ik werk veel, is uh, Minne Mertens. Mm -hmm. En ja, met Lucas, ik, ik ken hem al zo lang en wij hebben een hele specifieke smaak in hip-hop, dus toen wij samen... Uh, muziek gingen maken, ja, was het gewoon wat meer logischer dat uh, we wat meer uh, ja, rauwere kant op, gaan, op gingen. Lucas is vanzelf ook uh, iets uh, rouwer in zijn muzieksmaak. Dus die overlap die wij weer hadden, die hebben we heel erg in het middenweg gevonden. Ja, kan je dat opbrengen? Uh, wat opbrengen? Ja, gewoon dat, uh, dat je. Nou ja, opbrengen is misschien een beetje een, uh, een wat beladen uitspraak. Laat ik het anders zeggen, uh, gaat het je gemakkelijk af om uh, dan toch die switch te maken van, van wat jij het liefst doet, uh, en dan toch ook dat uh, doen? Of is het uh, juist leuk dat je dat, je dat uh, vindt om dat te doen samen met Lucas? Dat hele middenweg uh, verhaal. Ja, dat is juist iets wat ik echt heel, heel, heel, heel, heel fijn vind, dat ik met Lucas dat doe. Want eigenlijk, de muziek die ik met Lucas maak, je mm. zou bijna kunnen zeggen dat, het, dat dat de muziek is die ik maakte toen ik 18 was, weet je. En mm. net begon met rappen, gewoon wat meer rauwer, recht toe, recht aan, hip hop. Mm. En door de jaren heen heb ik gewoon heel veel geleerd over muziektheorie, over melodie en zo. En dat komt meer terug in mijn solo muziek, dat ik echt nadenk over, hé, hey, hoe schrijf je gewoon een liedje dat gewoon, uh, ja, allround uh, mooi klinkt en ja. ja met Lucas is het gewoon wat meer rauwere energie, gewoon een vette beat en dan uh, rap ik erop. Ja wat vind je uh, zo mooi aan het rauwe kant van de hiphop? Uh, nou hiphop heeft uh, zoals ik ermee ben opgegroeid is hiphop um, qua teksten zijn ze ja wat meer een beetje, uh, hoe zeg je dat, het was heel belangrijk dat je als je iets zei, de, de, als je rap schreef, dat je ook echt iets waardevols zei. Dat het iets slims was of dat het iets uh, echt vanuit je emoties. En soms als je pop schrijft, dan ga je toch vaker nadenken van hé, hoe kan ik de dingen die ik voel wat universeler maken en... Uh, in hip-hop uh, hip en zeker wat rauwere hip-hop, dan is het meer gewoon van: hé, hey, we gaan het gewoon op deze manier zeggen. En we gaan het gewoon op deze manier doen. En dat is ook, dat is ook leuk. Het is beide heel leuk. Ja, um, hoe zit dat met 2 plus 2 is 22? Hoe zit dat dan uh, voor jou dan in, in dit verhaal? Nou 2 plus 22 is dus mijn tweede album en dat is dus mijn solo sound en dat is echt die uh, unieke mix tussen pop en rap en dat is um, ja ik heb gewoon heel veel dingen meegemaakt rondom um, ik heb bijvoorbeeld mijn baan opgezegd vorig jaar, uh, ik heb um, liefdesdingen meegemaakt en die persoonlijkere kant van me die krijg je heel erg te horen op dit album zoals Padels en de Grachten gaat heel erg over geloven in jezelf leven weer en royalty gaat ook heel erg over angst overwinnen En royalty gaat dus ook over... Nou Je hoort het al, het heet royalty. Huh? Over echt geloven in jezelf. En dat was ook echt dat, dat ja voor me. Dus die nummers komen ook echt uit het hart. Als ik zeg dat ik royalty ben, en is dat niet iets wat ik ja zomaar heb bedacht. Ik zeg dit ook tegen mijn mensen op me heen. Van, hé, huh? hey, we zijn royalty. We kunnen van alles doen. We kunnen... Huh? ...plannen maken, uitvoeren en gaan. Ja, het lijkt op het uh, verhaal uh, van de man die we vorige week ook uh, hebben gehad... ...in de uitzending, Steven Engel. De naam moet jou wat zeggen, denk ik. Ja, zeker. Steven Engel. Hele hele, hele dope rapper en ja. ook uh, hele aardige gast. Ja, ja, die hadden we vorige week vanwege zijn album 40... Uh, ...die uh, vorige week uit is uh, gekomen. Um, ja, want uh, hij volgt ook uh, zijn hart... Wanneer is dat moment bij jou gekomen uh, om met je hart te kiezen? Nou, ik denk dat ik heb dat eigenlijk altijd al gedaan. Hoewel ik, uh, iets van, uh, wat zou het zijn, dus zes jaar geleden of zeven jaar geleden besloot van ah, misschien moet ik toch uh, voor een baan gaan. Uh, financiële zekerheid, je kent het wel. Mm. En. Um, toen kwam ik toch twee jaar geleden erachter van nee, ik wil toch echt in kunst en cultuur zitten. Dat is toch echt waar mijn hart ligt. En toen ben ik uh, ja, lang, langzaam maar zeker de stappen gaan zetten die nodig zijn om uh, vorig jaar te stoppen met mijn baan. En ja, nu zit ik er volop in alle jaren. Kan ik ook met trots zeggen dat ik al gewoon een jaar lang ZZT'er ben en van kunst en cultuur weer leef. Ja, uh, lukt dat ook? Ja, dat lukt. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik heb nog steeds eten in mijn koelkast. <laughs> het, wandelt niet in de, het wandelt niet de koelkast uit in ieder geval. Nee. Ja, je hebt het eigenlijk min of meer verteld. Hè, met, uh, 2 plus 2 is 22. Maar uh, waar verschilt die dan van 1 plus 1 is 11? Want dat was de e het eerste album. Ja klopt, um, ja, waar verschilt die? Ik denk dat ik 1 plus 1 is 11 nog geschreven heb voordat ik trouwens uh, uh, stopte met mijn baan, dus de liedjes waren wat meer gefocust op, uh, ja ik denk dat het een wat blijere klank had, weet je, ik zat, toen, uh, ik zat toen in een relatie en heel veel liefdesliedjes en het heeft allemaal wat een luchtigere kant en op dit album heb ik het zo voor elkaar weten te krijgen dat het nog steeds heel luchtig klinkt, maar er zitten wel uh, ja, de dingen die ik gewoon heb geleerd, wat ik zeg net over padels en de grachten en leefweer, ja. dat zit er nu ook in. En ik ben daar heel trots op dat ik uh, ja, zo'n track als royalty weet te maken met de fantastische vocal van uh, Raoul Michel. Mm -hmm. En dat ik daar toch echt mijn hart op kwijt kan. En tegelijkertijd is het ook een meezinger. En dat heb ik op 2 plus 2 is 22 uh, heel erg gedaan. Nog meer van mijn persoonlijkheid geven. Ja. En toch de meesingbaar en de, ja, de catchiness erin houden. Ja. De naam Silky Drip, zeg je dat wat? Ja. <laughs> Ja, dat zeggen we zeker wat. <laughs> wat, uh, wat, uh, wat is dat voor een, uh, voor een figuur? Uh, ja, ik weet ook niet uh, hoe ja. het dan... Ja? Uh, uh, figuur, ja, oké. Okay, dus, Silky Drip, die staan... Uh, dat, dat, dat, dat is een groep van drie jongens... Uh, waarmee ik ben opgegroeid in uh, Saandam. Hmm. En die staan op de track Bungalow. Uh, ja. Dat is een hele leuke, leuke gezellige, catchy track... over uh, ja, feesten in de bungalow. Ja. En um, ja, dat zijn dus drie jongens. Rodilio... Timmy John en uh, Man Amazing. En dat zijn ja, drie jongens die ken ik al zeg, zo lang. En ja, we zijn altijd, maken we muziek? En dit was er toevallig eentje waarvan ik zei... Oh, die moet ik hebben. De, deze track moet erbij mijn album. Nou, dan gaan we hem ook uh, laten horen. Hier is Bungalow, hier is Marvin Adam samen met Silky Drip. Het fix er ook weer voor jou Shine, join, grow Party all night, we zijn unstoppable Want ik ben met my boys in de bungalow ups in my hand, voel me wavy Beetje schroens en een druppel LSD Baby move met je body, je bent tasty In the woods en de vibe is crazy Kijk, we niet in deze sport Light it up, steek een vuurkopf op Wij gaan door, we gaan door non stop No, no, no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 Party all night, we zijn een stoppable. Want ik ben met mijn boys in de bungalow. Leer niet dom mij, schenk mijn glas vol En rokje voor jou, shine joint roll Party all night, we zijn een stoppable. Want ik ben met mijn boys in de bungalow. Wave it, iedereen is freden maar niet uit hoe wees Behind me, niggas, all the time me niggas Remember the time that Michael The squad is met my, that's tribal Protected by Jah Almighty This party all night high-fiving in de bungalow high, Hebben hi. bestaat in geen time We drinken whisky geen wine tell me what you need ben de supplier. Yeah. Smoke the finest, rock the latest, ladies wine, de fuck anderhalve meter. DJs draaien, jank gegeten, bungalow voelt als een kasteeltje. Let niet op mij, schenk me glas vol. Ik sterk ook voor jou. Zijn zo in joint Mario Party zijn onstoppable. Wat ik ben met mijn boy Feels just like a new day. Air is crisp and cold. I'm Ik heb een hele waslijst. Uh, vier, uh, wat zeg ik, een aantal nummers achter elkaar. Marvin uh, hadden we ook. Marvin Adam met Bungalow. Met uh, Silky Drip. Pin. Pin Met uh, Irreplaceable. P.A.M. Bond. Met The End of Something. Pin. De andere Pin. Met What the fuck. Daarachter hoorde je Ruud Houweling met I'll Always Believe in You. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat die jongens dan even lekker konden soundchecken. Dublin is in de studio. Straks gaan we natuurlijk veel meer van ze horen. Maar zover is het nog niet. We hebben er nog eentje voor het nieuws van 8 uur. En dat is Server deel 1. Want Lorina en The Tide die gaan dat dit weekend ten doop houden in het Flux Theater. En dit is dus deel 1. Tot aan het nieuws van 8 uur dus.